Met de prachtigste verhalen. God, wat is je lief? Gisteren uit Lissabon. Ik mis je de een zon. Vandaag uit Braag. Kattenbel. Want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode huis weer heeft gevonden dan stort ze me hard vol en al liefs uit Londen van de wereld weet ik niets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 Fly ladies, all of my superfly ladies. My super, super fly, ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body, body, body out yeah. of sight. She does a two step and a tango, she does a cabbage patch and the bus stop. She likes electro, electro. she love hip hop, she likes the reggae, she you feel proud. She likes samba and the mambo, she likes to break dance and calypso. You're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 Lost that's on a regular. My enemies that's a savvy girl. Feel like a moveless, that's my word. It's not a nuisance, what I heard. Taking them on the membrane. It's not a big surprise. I know the man Boy, check your eyes. Look at the ride when I go in the sky. C'était sans doute un jour de chance. Il avait le ciel, à porte et de mar. En kade de la Providence. Alors pourquoi passer roulant de mar? Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. Met alleen maar vlinders om ons heen.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 Het verhaal, c'est une histoire. En het ligt besloten in je lach. Hier rondrijs je lui, là Het begin van duizend, en een nacht, in één nacht. Ik heb kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini, le jour de chance. Hier op Vier Talas, chaque En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.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 Yeah. in Zandvoort. The silence was pitiful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 Tennessee